...op het podium uitgevoerd. Zo spelen wij ook onze muziek. Gewoon, het komt zoals het komt, het gaat zoals het gaat. Uh, hier tegenover mij staan uh, uh, twee mooie heren en twee aantrekkelijke dames... ...staan daar te popelen om jullie wat drinken in te schenken. Dus ik kan zeggen, geniet een half uur even van jullie pauze. Daar is de bar, daar is de wc, daar is de uitgang, daar is onze merchandise... ...en wij zijn even backstage en we komen terug over een half uur. Tot zo! Test, test. Goedenavond allemaal. Zoveel denken, wat loopt daar nou weer rond met uw microfoon? Nou, ik ben uh, Dolly van uh, CFM Zandvoort. En uh, ik ben, uh, ja, dat, <laughs> dat vroeg je al de hele avond af natuurlijk. Wie is dat nou? Nee, dat ben ik, Dolly Verzier van Zandvoort en uh, ik, vind, ik ben helemaal trots dat we vanavond weer bij jullie mogen zijn, net als twee jaar geleden. Toen hebben we ook een uh, live uitzending gedaan uh, voor onze luisteraars en iedereen in Nederland. en Dat is zelfs nog uh, verder gegaan dan uh, Nederland alleen. En het is zo'n succes geweest dat we hebben gedacht van nou, we hoorden dat jullie in de buurt kwamen. We gaan toch contact zoeken en kijken of we het kunstje nog een keer over kunnen doen. En hier staan we dan. Uh, voor de luisteraars, we zijn uh, in de lichtfabriek uh, tijdens een uh, optreden van Rappalje, de befaamde keltische folkgroep. En, uh, u heeft net kunnen luisteren naar de eerste helft, want er zijn twee helften vandaag. Er, er zijn twee helften. Ja, de, de tweede helft komt zo meteen, ik hoop over een half uurtje, maar dat hangt van hoe lang het interview is. Natuurlijk. Dat zal toch geen half uur zijn, want je zal nog wel wat willen drinken ook, denk ik, en eventjes uh, bijkomen. Uh, momenteel praat ik met Maak de man van het eerste uur van Rapalje, mag ik wel zeggen. Yeah, ergens op de straathoek begonnen en uh, toen in een kroegje diep tegengekomen, de vier van u. En uh, jullie vroeg heten, Pluk. We ja, de eerste Ruk en Bluk. En we hebben nog een naam gehad als de eikeltjes al de zijn lange verhalen, Maar we zijn begonnen om straatmuzikanten om even muziek te maken. En is tot, nou ja, het is uitgelopen tot veel optreden binnen- en buitenland. Uh, Toen mee uh, ook naar Brazilië en heel Europa. En we hebben een eigen festival. Dus een beetje uit de hand gelopen hobby. Maar wel een mooie hobby waar heel veel mensen van meegenieten. genieten want inderdaad, jullie hebben op dit moment een grote toer, mag ik wel zeggen, want ik heb even gekeken, maar jullie zijn maanden bezig nu, hè? Ja, we zijn uh, geroep tot ver in 2018 zelfs, We uh, dingen staan nu op de site. Maar we hebben eigenlijk al 22 jaar Wij begrijpen zelf ook niet hoe, hoe, hoe lang, hoe goed dat zo, uh, hoe, hoe, ja hoe voet dat gaat. dat voor een verschrikkelijk lange tijd. Dat, uh, wij, wij schijnen toch aan de nieuwe generatie te gaan spreken. Ik het ook leuk genoeg om als je te Als je je open heen kijkt, zie je dat verschillende generaties uh, dat mensen uh, luisteren en uh, die van de video maken. Wij zijn ook trots omdat wij zo breed op al zo lang. Ja, kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk ook één ding wat, wat zeker is: hè? het gemaakt en de kwaliteit, en, en, en jullie plezier hè? Dat wat jullie uitstralen. Dat is denk ik ook een enorme factor die de mensen aanspreekt. En um, wat ik me afvroeg, want jullie hebben een website, dus mensen kunnen via de website jullie volgen en kijken of jullie in de buurt komen, toch? Als het goed is zijn om te vinden op het hele internet, uh, op welke sociale media we zeggen, dus, uh, kies een sociale media uit en uh, kijk of je ons kunt bereiken, uh, test ons zou ik zeggen. Uh, type gewoon in Rapalje en uh, in Google en je vindt alles uh, Als je een agenda wil hebben, type gewoon in Rappalje, Agenda en je bij allemaal de buurt nou ja, en wat een hele mooie, mooi jaar is dit jaar. Het is een lustrum wat jullie zomervolkfestival betreft. Dus ik denk dat jullie dit jaar uh, in Groningen met het Zomervolk festival heel groot zullen gaan uitpakken. Wij uh, kunnen ons niet voorstellen dat er een, een line-up is voor zo'n dat die groter kan zijn dan wat we dit jaar hebben. We hebben namelijk onze grote voorbeelden van de, de laatste 25 jaar. We zijn al bijna 25, 30 jaar bezig met de muziek. En we hebben de muziek leren kennen, eigenlijk natuurlijk, zoals veel mensen, door de Dubliners in die tijd. En we hebben al 25 jaar gezegd: okay, daar waar wij deze muziek van hebben ontdekt en geleerd. En een van de grootste helden, ik denk voor de hele wereld, die de voor muziek zijn, de Dubliners. Die komen onder andere op ons festival spelen en daar zijn we erg trots op. Uh, ze houden het zelf heel graag. Uh, het is voor hen ook een, uh, ja, een, een eer. Om, um, uh, wij zijn toch weer de nieuwe generatie. Uh, wij hopen dat er nu, naar wij al een paar jaar bezig zijn, weer een nieuwe generatie komt. En dat wij op hun festival mogen spreken. We hebben nog een band en dat is nog een, uh, een band waar we enorm veel, voordelen, veel, veel, veel voorbeelden van hebben. Dat is namelijk de Hill Weavers in Schotland. En zij, zij hebben de, doedelzak, de fluit, en de viool en de zang zo mooi ingepakt. er zijn ons qua geluid, maar dingen die wij ook een enorm veel voorbeelden. hebben. die beide bands uh, zijn wij enorm trots op dat zij willen komen. Maar het is niet alleen muziek, hè? want zou je aan onze luisteraars willen uitleggen waarom zij nou naar Groningen zouden moeten komen in juni is het, meen ik, hè? Uh, 25, 26, 27, vier dagen, op 24 en 25 juni, waarom zij nou naar Groningen zouden moeten komen, wat is er zo speciaal aan jullie zomerpopfestival om dit jaar mee te maken? Het is sowieso een, een festival waarbij we onze eigen hobby's uh, eigenlijk wel uitvoeren. Ik doe zelf graag aan, aan boogschieten en dat zijn natuurlijk ook aanwezig. Het is een grote, een enorme boogschietwedstrijd. Er zijn spelletjes voor kinderen, er zijn uh, kraampjes uh, met allemaal leuke, leuke spelletjes en heel erg lekker eten. Wij hebben zelf ook ooit samen met Peter Muller uh, zelf catering opgezet. En eigenlijk is het zo dat dit festival van is, is ontwikkeld. Uit goede voorbeelden die wij de laatste 25 jaar hebben gezien bij andere festivals. Alle mooie, goeie. Qua eten ook, qua entertainment, qua groot en klein. en Alles wat daar allemaal aanwezig is. Alles wat wij zien en wat wij doen is eigenlijk een goede voorbeeld voor onszelf. Van festivals waar we onszelf enorm op ons gemak hebben gevoeld. Dan heb ik een whisky-cola of zo. Dat heb ik hier. Het ziet eruit als een wijntje, denk ik. Toch? Ja. Een Rode wijn, nou oh, lekker. Ja, het is nog niet eens na een optreden, maar het het optreden, maar ik mag me blijkbaar nu al een ja, uh, ja, Tickets kunnen daarvoor natuurlijk ook via de website besteld worden, neem ik aan. Zomervol. Ja. We hebben ook weekendkaarten en we hebben nog steeds een uh, centalig lage prijs voor uh, het festival van dit wij behoren nu volgens de pasta's Fantasy Award tot een van de leukste eh, fantasy festivals van Nederland. Ja, we eigenlijk En eh, ja, er zijn veel mensen die vinden dat zo'n festival dat zo familiair is. Het is een vrienden machine festival. Wij dus doen er niets om uh, geld verdienen. Tegendeel, het is wel als festival als, als dure hobby. We willen wel iets heel moois neerzetten waar we zelf enorm van op kunnen zijn. Hartstikke mooi. Hebben jullie nog standplaatsen voor mensen die iets willen gaan verkopen? Ik zag laatst op de website dat er nog wat plaatsen waren. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, dat is nog een terrein hoor, er is echt veel plek. het geeft natuurlijk enorm veel ruimte ook aan. met Deven, is jij daar nou zeker toe? Kom zeker. even. Deven veel meer van zomervogel dan ik, maar hij ook niet. Ja, ik heb een stift, de rest is mee handtekeningen. Eh, Wat nou, ik heb wel een stift. Oh nee, ik heb een stift. Ja, we een uit, ik ga even een handtekening uitdelen. Oh, we hebben ook cd's, goed Nou ja, kijk, als we de radio luisteren, dan kom je geen cd's te komen. Dan krijg je nog een grafje. Maar heel veel. Maar dan heb je weer geen handtekening. Nee, dat is lastig. Op de radio krijg ik geen handtekeningen. Nee, nee, als want je moet even langskomen, straks aan het eind van de show, En dan kun je dan handtekening. Gaan nou, jullie dit jaar eigenlijk ook nog uh, theatervoorstellingen doen? Want ik ben vorig jaar naar jullie geweest en we kennen met theater. was weer een hele andere ervaring, hè? In een show. Dan, dan dat je naar een concert gaat. Dat was echt... Uh... Ja, dat is goed. Ga ja, jij maar lekker... Blenden. Uh... Maar um... zit, zit dat nog in de planning? Theatershows voor het komende seizoen? Jazeker, we zitten midden in een theatershow. We zijn in januari begonnen. En uh, soms zo meteen keek, uh... Eind april, de laatste weer. en in mei gaan we festivals uh, bij langs. En dan hebben we in de na-seizoenen Duitsland Tour. ja komen uh, clubs in Duitsland. En in januari zijn we weer in Nederland. Wat gezellig weer. En komen jullie dan ook weer een beetje in de buurt uh, van, van, van onze regio? Of uh, weet je dat zo niet uit het blote hoofd? Ja. Hoofddorp ligt dichtbij. Nou, wij spelen volgend jaar in Hoogtok. Uh, sowieso dacht ik dat ik dat voorbij zag komen. En dat is een theatershow? Ja, dat is een theatershow. Ja, dat kan, dat kan ik ook iedereen aanraden. Het is een totaal andere beleving van jullie, van de muziek. Het is een, een mooie verhaallijn over jullie ontstaan en ik vond het zo leuk om te horen. En, en uh, ja, totaal uh, met de meiden erbij, hè, de danseres, is, geeft natuurlijk ook weer een extra iets. Het is weer heel anders dan dit, hè? Klopt, we hebben uh, dan een nieuwe theatershow. Uh, Volker Hello Journey, daar draaien we nu ook al mee. En dat is uh, ja, eigenlijk hoe wij onderweg zijn, wat wij eigenlijk verleken. Je hebt uh, wel eens een lekkere band, maar we gaan ook... Uh, ja, eigenlijk wat doe je zo al onderweg. Nou, het is gebaseerd op de documentaire van ons. Pas staat uh, over ons gemaakt. Die zijn met ons meegegaan. Zware tijden voor ons geweest. Maar uh, ja, voor ons, uh, daar is het kost in de weekend al. En daar gaat eigenlijk de, de show ook over. Nou, ik zou zeggen, mensen, hou die websites goed in de gaten van Rapalje als u nu aan het luisteren bent. U hoort hoe gezellig het is. En als je hier tussen staat, ik heb jullie ook opgeroepen allemaal hè, via Facebook, van kom naar de lichtfabriek. Want uh, uh, mensen dansen, klappen, hebben plezier. Uh, het is echt een feest, hè? Absoluut. En het is eigenlijk gewoon één gezellig. Dus ja, zoals ik naar het laatste doen, wat zullen we drinken? Toen zijn eigenlijk samen, lekker samen vieren samen uh, van alles doen. En uh, lekker muziek maken. En het is voor ons een huisje, maar voor de mensen is het zeker een huis. Het samen gezellig. Ja, je ziet ook echt die interactie. Want ik denk wel kijk, het is nu twee jaar geleden dat we bij jullie waren en dat we het uitgezonden hebben. En uh, dus de muziek staat dus nog hetzelfde. Dat denk ik, het zal toch wel een keer gaan vervelen. Maar dat is aan jullie gezichten echt niet af te zien. Elke keer duiken jullie er helemaal in, hè, met al het plezier. Absoluut. Dat kun je ook zien nou, zoals vanavond, nou, twee jaar geleden was het voor jullie niet, maar volgens mij een van de eerste keren dat jullie live gingen. Nou, jullie zijn volgens mij gigantisch gegroeid daarin. En, uh, maar wij vinden dit heel speciaal. Wij vinden het hartstikke leuk weer eens een keer gewoon voor de radio te zijn uh, op deze manier. We doen nou ook heel veel live op facebook, maar voor de radio geeft wel iets heel unieks. En uh, dat maakt het nou speciaal. Ook de mensen die uh, plezier hebben. Uh, uh, er gebeurt natuurlijk van alles op zo'n avond. Het is heel hetzelfde spelen de nummers. Uh, ja, het, eigenlijk hetzelfde nummer, maar soms kun je zelfs een nummer heel anders spelen dan een keer ervoor. het is eigenlijk ja, hoe het dan loopt. En uh, het, het is eigenlijk een heel stuk vrijheid. Het is echt uh, uh, een nee, met vieren samen, we zijn samen lekker aan het spelen. En we maken er voor onszelf zelf al een huis oudersbak. En we hebben een heleboel mensen die uh, meegenieten. En dat, dat maakt het voor ons nog veel leuker. Ja, dames en heren, u luistert nu dus naar uh, David, het, uh, het lid wat het, het laatste bij de band is gekomen. Hij is de man die uh, de doedelzak speelt en uh, allerlei uh, fluitjes. Uh, ik kan de namen even niet, ik heb ze geprobeerd uit mijn hoofd te leren, maar het zijn uh, vier soorten fluiten die je bij je hebt geloof ik, hè, van klein tot grote. Ja, toch? En... Um, uh, uh, we zijn, we, zijn, we zijn een beetje aan het bedenken of we misschien het festival kunnen doorstreamen. Uh, laat ons dat weten uh, via Rapalje of via CFM Zandvoort. Geef ons feedback of u vindt dat uh, het Zomervolkfestival ook live uitgezonden zou moeten worden. En dan kunnen we daarmee aan de slag. Want het wordt natuurlijk wel een uh, staaltje techniek van de bovenste orde. We zouden het misschien kunnen halen. Wat vind jij ervan? Het lijkt me ontzettend leuk. We zijn ook op de lokale radio's in, in Groningen omstreken. Dus het is helemaal fantastisch dat ik zelfs uh, naar Zandvoort uh, kan reizen. Het, uh, en uh, we hebben daar eigenlijk dit jaar zijn we wel echt hele gave mensen. We hebben de Dubliners, de oude Dublins die komen. Die heeten nu de Dublin Legends. En we hebben de uh, Tenno Weavers. we spelen daar zaterdag heel veel dezelfde type muziek ook. Uh, Ferocious Dogs. En ook een rock punk. Ja, het is echt om 12 uur s middags tot 12 uur s'nachts. En de volgende dag gaat het weer verover. van 12 tot 8. Zijn, het is echt wel een heel uitgebreid programma. Met alle feestelijkheden daaromheen nog. Uh, niemand hoeft zich te vervelen van jong tot oud. En uh, laten we eerlijk zijn, het is een lustrum voor jullie, een mooi feest om te vieren. Dus bij deze wens ik jullie alvast ontzettend veel plezier en succes toe. En jij heel veel sterkte met de organisatie. En um, we gaan straks denk ik met een kwartiertje weer verder hè, hier met het programma. Tot hoe laat duurt het ongeveer? Uh, dat weet ik eigenlijk niet, maar volgens mij hebben wij ongeveer nog vijf minuten, dan moeten we het podium op. We nou over het feestplan. Het is inderdaad voor jong tot oud. Kijk, De ouderen gaan lekker in het gras en uh, een biertje erbij, of bij, of bij een kampvuur, genieten van de muziek. En uh, voor de jongen hebben we Highland Games, we hebben boogschieten, we hebben zwaarsvechten. Trouwens, dat is voor jong tot oud hoor. Ook, die hebben gewoon wat scherper boven. We hebben een baan van 18 meter, uh, met geloof iets van 20 blazoenen. Nou, Daar kunnen ze gewoon uh, lekker op schieten. Dus neem je boven mee, dan kun je gewoon schieten, zelf schieten. We hebben... Uh, workshops, dans, dus dans, ja eigenlijk van allerlei dansen, rolspel, uh, uh, ja, eigenlijk het is een hele grote kelt. zit er ook bij ja, en leven de legendes en alle, het is eigenlijk heel groot. En daarbij staat er een podium met, nou ja, dekken, dat en wijzelf. Maar volgens mij inderdaad, ik moet stemmen. We gaan weer uh, de muzikale kant op en beginnen een schrijven. Uh, ja. Mocht hij de verzoeknummers hebben, is het nu volgens mij te laat. Want ik moet hem, uh... <laughs> nou, mijn favorietje is al geweest van uh, de titelsong van Outlander. Erg mooi. Die hebben jullie nieuw in het programma, geloof ik, hè? Ja, die hebben we inderdaad nieuw in het programma. Ik ken hem al 24 jaar. En uh, ja, ik zei, man, die moeten we gaan spelen. En uh, met Outlander, uh, nou, dat helemaal bekend. Het is een nummer uit 1810, geloof ik. Ja, traditioneel. En wij, ja, nou ja, wij hebben een hele eigen bereiding aangegeven. Dus het lijkt niet op die van de... de het heet oorspronkelijk Skyboats. Het lijkt niet op de, de outlet in principe. Maar het is een eigen heel bekend nummer geworden. Ik. Ja, ik heb het duidelijk. David, dank je wel voor dit interview. We gaan het hierbij laten. Kan jij nog even een paar minuutjes even je voorbereiden op je volgende traject. En uh, heel veel plezier straks. voor jullie. Voor de mensen hier en voor de luisteraars thuis. Dankjewel, David. Tot gauw. Ja, dames en heren. Ik ga ook weer me even terugtrekken naar de techniek en uh, dan gaan we zo weer verder met het concert van Rapalje, de Keltische folkgroep. Die in juni een heel groot festival gaat organiseren in Groningen. Het is heel ver weg, maar dubbel en dwars de moeite waard om mee te maken. Ik wens u straks nog heel veel plezier... met het luisteren naar dit optreden van Rapalje. Dat was uh, Dolit en Pieric, uh, live vanaf de lichtfabriek... Uh, in interview met de bandleden van uh, Rapalje... Zo, ik gaan ze weer verder en wij zullen wij het uh, ook verder gaan uh, uitzenden. De live registratie van Rapalje vanuit de lichtfabriek in uh, Haarlem. Maar tot die tijd zullen we gaan luisteren naar een uh, heel bekend nummer van hun. Wordt al aan deuntje. Wat zullen we drinken? Nou, volgens mij dat doen die Ierse volkoren mensen uh, voldoende. It's still a very Zullen wij fietsen, maar ik kan ook mij verlaan. Zullen wij fietsen voor ons belang? Voor het geluk van iedereen, dus wekten we samen. Samen, samen staan we sterk, samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen, dus wekten we samen, samen staan we sterk, dan we samen, niet alleen. Dus we zullen wij eten. The summer is a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 Dus vrij ik samen, zeven nachten lang vrij ik samen en met mijn lief alleen. En ik vrij iets met iedereen. Dus vrij dus ik samen, zeven nachten lang vrij ik, ik samen vond. en met mijn lief. in de lichtfabriek is Rapalje weer verder gegaan met hun uitvoering en ze zelf van Dolly hoorde binnenkort ook in Groningen in juni een speciale bijeenkomst met alleen maar mooie muziek blijf luisteren tot ongeveer 11 uur Rapalje wij hier op ZFM Zandvoort live vanuit de lichtfabriek in Haarlem Like one south to stony, better and better, close Up and around by the clasp of diamond, back by the birds and his house All age has laid her hands on me Cold as a fire, half as she cold The lovely Spanish lady, neat and sweet about the soul. Wake volatility, to volatility, wake volatility, wake volatility, wake volatility, wake volatility, wake volatility, wake wake from wake volatility, wake from wake volatility, wake volatility, wake volatility, wake the Salafaya! Het was vorig jaar, als we uh, op ons uh, festival spelen, sommerfoonfestival, in het Stadspark in Groningen, dat ik onderweg was naar het festival samen met uh, mijn collega de Backpiper. En we waren uh, behoorlijk uh, wat nagedronken. Op weg naar het hotel, waar normaal mama 850 meter lopen is, ik heb er wel een uur over gedaan voordat ik er was. Maar David heb ik die nacht niet weer gezien. En, uh, wat daar gebeurde, dat wordt al... Uh, in het volgende liedje. Uitgebeeld. Ik heb, ik heb twee knopjes, dat was het verkeerde knopje, sorry hoor. Well as Cutsman Clad in Kill left the bar one evening fair. And one could see by how he walked that he drank more than his share. He fumbled around until he could no longer keep his feet. He stumbled off into the grass to sleep beside the street. Ring the little audio, ring the little audio. He stumbled up into the grass to sleep beside the street. About that time two young and lovely girls just happened by. And one says to the other with a twinkle in her eye, Three young sleeping Scotsman's are strong and handsome built. I wonder if it's true what they don't wear beneath the kilt. Ring ding ding, little laddie, oh, ring ding ding, little laddie, oh. I wonder if it's true what they don't wear beneath the kilt. They crept up to that sleeping Scotsman, quiet as could be, and lifted up his kilt about an inch, so they could see. And there before we all that I see for Lariti's eyes, was nothing more than God had graced him with upon this birth. Ring the lily was and nothing more than God had graced him with upon this birth. They marveled for a the moment, then one says he must be gone. Let's leave a present for our friend before we move along. As a gift the left the blue Silver Raven tied into a bow Around the morning starters go hot, skilled and lift and show. Ring, ding ding, ding, ding ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, Now the Scotsman woke to nature's call and stumbles towards the trees. And behind the bush, he lifts his kilt and gucks at what he sees. And in a startled voice, he says to what's before his eyes, Oh, I don't know where you've been, but I see you've won first prize. Ring, ring, ring, ring, ring, ringing, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, Oh. Ladderzat! Ladderzat! Doezer! <laughs> mooi gespeeld hoor. Dat <laughs> was net echt. <laughs> Ik sprak net een mei, mei buiten die uit Schotland kwam. Ik had beloofd een mooi nummer over Schotland te zien. I don't know where you are now, but I promise to sing a song for Scotland, and this is for the people of Scotland, There you oh, I don't know if you can see, changes that have come over me, in these few days, I've been afraid, that I might drift away, so I'm telling stories, singing songs, which made me think about. Where I come from, That's the reason why I see so far away today. Let me tell you that I love you, and I think about you all the time, Caledonia, you're calling me. Oh mm -hmm. Even een korte stemming. Heavy metal, met, een met, dikke met een dikke heavy metal stok, ja. Ja, je ja. moet een beetje harde beuken, zo meteen. Kom de, vroeger zong heel andere muziek. Het zag ook uh, een beetje anders uit. In kleren, nou vooral. Strakke leren broeken aan en zo. Strakke leren broeken. broeken. Oh ja, wat nee. Wat kun je dat? Dat je netjes, dat kun je ja. dat netjes zeggen, Mirjam. Stak je dikke Baxterman en pants. <middels> Als je nou een strakke leerbroek aan het met onbloot boven dan ziet de vrouw er vooral mee niet meer zo mooi uit. Maar... Iedereen zo, zo volgen Heb je al een, een drankje, William? Oh, ik heb hier wel wat. Een heel een drankje, een William... Vies drankje, vies drankje. William zo. heeft een drankje nodig voor een... Uh... Nou, voor ik zijn zangkunst. No? Wat is het voor mix, jongen? Ik weet niet wie het er in de spuurt heeft, man. Uh, weer gepist, volgens mij. Dit is cola met water. Niet zoveel cola drinken. Dat ik helemaal uh... Uh, uh, Niet zoveel whisky drinken, ik wil een beetje... Uh, van. Dat, dat, uh, dat maakt het weer in eenheid. Dat geeft je rust, hè? Ja. Uppers and downers, hè? De laatste bit voor de gargoyle, sir. Dank oh. very wel. <laughs>